In Ermuiden zijn door de storm twee gebouwen beschadigd. Bij een café klapt het platte dak door de harde wind dubbel... en van een woonzorgcentrum werden een paar gevelplaten losgerukt. Bewoners van het zorgcentrum werd geadviseerd om bij de ramen weg te blijven. Voor zover bekend zijn in Ermuiden geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat houdt vanwege de storm de waterstanden langs de kust in de gaten. Op verschillende plaatsen zoals Den Helder, Hardeling en Delfzijl wordt hoog water verwacht.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 In de ochtend is het op de meeste plaatsen droog. In de middag zonnige periode, maar in de noordelijke helft van het land komen dan ook buien voor. Het wordt gemiddeld 8 graden, in twee keinden is het overwegend droog. En wordt het maar 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn Plach. Goedenacht en welkom bij het tweede uur van Casaluna. In Brussel zijn vanavond alle hotshots informeel bezig geweest met onderhandelen over onze euro en onze economie. Nou, er is een soort principeakkoord hè, over strengere begrotingsregels. Maar goed, het schijnt nog wel zo te zijn dat de spanning daarom te snijden is. En dat er nog een hoop te bespreken is. Wij moeten vanaf een afstandje leidzaam toezien... wat de dames en heren in Europa uiteindelijk gaan beslissen. En intussen wil ik met u in dit tweede uur praten... over wat u nu anders doet dan voor de crisis. En hoe het er bij u thuis nu voor staat. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Dus 0800-1121. Mailtjes sturen kan ook. Dat kunt u doen naar kazaluna.ncrv.nl. Kunt u dingen bijvoorbeeld niet meer die u vroeger wel kon? Of bent u juist nu zuiniger geworden, behoudender geworden? Bent u gestopt met beleggen? Of bent u juist voorzichtig gaan beleggen? Staat u op een andere manier in het leven? En de feestdagen, we hebben natuurlijk net Sinterklaas gehad... en uh, de kerstdagen komen er nog aan. Wat gaat u daarvan merken met de feestdagen? Uh, zegt u van, nou, we doen het heel rustig aan? Of heeft u zoiets, we hebben het hele jaar al de broekriem uh, aangetrokken... dus nu mogen we eens even flink gaan genieten? Ik hoorde bijvoorbeeld van een vriendin van mij... die vertelde dat haar zoontje vol verwondering had gezegd... dat Sinterklaas het kennelijk een beetje zielig vond... dat we in een crisis zaten... omdat hij nog nooit zulke grote cadeaus had gegeven. Dat is iets van, ja, we doen heel het jaar al zuinig aan. Dus nu mag het eventjes. Ik ga straks ook met wat mensen in het buitenland bellen... om te vragen hoe het er bij hen voor staat... en hoe zij ook tegen Europa en die EU-top aankijken. Of zij zelf dingen van die crisis merken. En mocht u zelf nou over de grens wonen... en daar ook over mee willen praten, laat het vooral weten. Stuur dan een mail naar... Casaluna.ncrv.nl. En zet daar eventueel uw telefoonnummer bij. Dan kunnen we u terugbellen. Maar eerst dus hier voor de mensen die hier gewoon wonen. 0800 1121. Wat doet u nu anders dan voor de crisis? En hoe staat het er bij u thuis nu voor? Louis van Rest heeft gebeld. Meneer van Rest, goeienacht. Als het goed is hebben wij meneer van Rest aan de telefoon. Of is hij nog niet? Oh, hangt hij nog niet aan de telefoon? Dat zou ook ja, U bent er. Ja. Kijk, ik hoorde u even niet. Goeienacht. Ja, dat geeft niet, dat geeft niet. Ik heb niks spectaculairs te vertellen. Uh, ik hoop dat ik nooit zo veranderen. Ik verander nu ook niet. Ik doe iets wat ik mijn hele leven, vanaf dat we samen getrouwd zijn, heb ik hetzelfde gedaan. Nu ben ik alleen. Uh, ik, kan meer, ik kan nooit meer uitgeven als het erin komt. Maar ja. Dan moet ik, ik schulden maken. Ja, en dat heeft en, u nog nooit gedaan? Heb ik nog nooit gedaan, nee. Echt niet? Nee. En dat is gewoon, ik reken eentje per jaar aan het eind van het jaar, dat is nu zo'n beetje, uh, Krijg ik wat er nieuw bijgekomen is. Ja. Dat leg ik opzij, hè? want dat wordt per automatische rekening eh, afbetaald, hè? of betaald. Dus mm hoef -hmm. ik nergens zorgen over te maken. Ik betaal doordat ik per jaar de meeste dingen, en enzovoort, vooruit betaal betaal ik ook minder onder andere de zorgkosten krijg 4% korting. En uh, dat leg ik uh, dat gaat gewoon elke maand als het binnenkomt gaat dat eraf uh, per automatisch giel en wat er overblijft zet ik op een andere bank een spaarbank. En daar leef ik van en dan zeg ik altijd plat weg, hoor. dat bedoel ik niet zo, dat doe ik ook niet. Dat kan ik eh, opsuipen of weet ik veel wat ik heb, maar ik kan er fijn mee doen wat ik doe. doe. En dat is gewoon goed, dus op die manier kunt u er prima van leven? Ja, ik kan er prima van leven. Ja. Ik bedoel, goed, ja, heel, Eigenlijk ben ik een heel ouderwetse man, want ik ben wat ouder. <laughs> dat, dat, dat, dat, dat, Behoudend. Dat, ik heb niet meer in mijn portemonnee, hè, of ik neem het altijd dan ook nog eens contant op, ik betaal alles nog contant. Bij het ING wilde ik geen pas. Dat vonden ze een uh, uh, idioot. Toen kwam ze dan aan geld. Ja, hij zei: ik verdien bonus aan jullie. Want uh, de, de rest wat ik over heb, dat gaat op de spaarbank. En daar heb ik toch nog een paar, een paar centen rente van. Maar meneer Van Rest, hoe heeft u dat ooit met een huis gedaan bijvoorbeeld? Heeft u ooit nee, een... ik heb een huurhuis. U heeft altijd een huurhuis gehad. Ja, ik, ben ja. Al, ik zeg: ik heb, u hoort het, ik heb alleen een naam, hoe heet Een heel klein pensioentje. He, dus nog geen uh, 900 euro per jaar. Dus uh, dat is dan wel extra, dus daar ben ik dan wel blij mee natuurlijk. Maar u heeft ah. nog nooit, ook van familie, even geld geleend of zo, nog nooit een schuld gehad? Nee, ik heb <laughs> vaak geleend aan mensen, wat ik dan niet terugkrijg, maar ja goed. Oh, echt dat waar? Wordt, dat wordt dan opgenomen in, uh, in het tekort, dus een soort de aanvulling of zo. Maar ja, zoals met de kinderen vroeger, dan willen ze een Donald Duck. Weet u hoe ik dat deed? Ja, jongen, jij krijgt die Donald Duck. Als die nou betaalde ik ook per jaar vooruit... want je hebt natuurlijk een zekere stok op de bank. En dan, laat ik maar zeggen, toen... ik weet niet meer, per week hebben van... maar laat ik zeggen, 50 cent per week. En dan legde ik een gulden opzij per week van mijn salaris. Want nee, ja. dan betaalde ik dus het jaar... dit jaar wat ik betaalde, had, betaalde ik terug aan mezelf. En ik had gelijk het volgende jaar... Weer liggen voor een heel jaar. En, wat, en zijn heel de, wat zijn de leuke dingen die u nog kunt doen? De extraatjes? Nou, bijvoorbeeld, ik. Uh, uh, met mijn vrouw deed het altijd, nu doe ik dat nog steeds. Sta ik in de achterhoek een half jaar. in een staakkerven. Uh, sta ik daar. En dan, ja. lekker fietsen in de rondte, lekker rondrijden, enzovoort. En genieten ja. van niks, hè? want ik bedoel. Uh, uh, dat dat is, heb ik ook per jaar vooruit betaald. Dus nou ja, eten en drinken, dat moet ik hier ook kopen. Uh, daar uh, doe ik dat. Dus dat, dat zou zijn een van die extra, extra dingetjes. Ja, ik en toch bijvoorbeeld mijn kinderen, uh -huh. mijn kleinkinderen, die krijgen allemaal... En schoonkinderen, of uh, mijn schoons, uh, zoons en dochters... Die krijgen allemaal een bepaald bedrag voor een verjaardag. Dat is niet veel, uh, dat is 10 euro. Maar dat krijgen ze en dan kunnen ze zelf van doen wat ze willen. Ja. En het is uit een goed hart. Ja, ja ook. Ja, ja toch? Ja. ja, bijvoorbeeld ook nog. Die, uh, ik uh, geef heel vaak, heel raar, is dat iedere week krijgt een, een zo'n krantenjongen die met de krant staat, die krijgt een euro van, maar daar hoef ik geen krantje voor. Maar goed, voor het idee, ik had zelf in mijn leven wat mee kunnen maken... dat ik er ook zo met een krant had gestaan. Ja, ja. En geeft u ook aan goede doelen? Trekt u daar ook dan heeft u nee, daar ook een positie voor? dat is het heenste goede doel. Dat doe ik altijd, maar ook wel aan mensen die het, die het wat, wat minder hebben, hè, die het slecht hebben. nou, Dan geef ze dus af en toe een tientje of vijftien gulden ja, ja. Als ik een keer langskom. Maar dat zijn dan mijn goede doelen, maar direct. Hoort u wat nee. u zei, meneer Van Rest? u had het nog over de gulden... Ja, ja, dat zeg ik heel vaak. We zitten met 83 levens, ja, weet je wel. Die euro, dat gaat nooit in het systeem opgenomen worden, hoor ik al. Nee, nee, nou ja, maar, maar als landen dat deden, hadden gedaan... dan was dat, waren we niet zo ver gekomen als nu. En dan nog wat. Het grootste probleem hebben we in Nederland gehad, vroeger of nu... door voorstand tegenover elke gulden die er gedrukt of uit de machine kwam stond een gulden aan goudwaarde op de bank. En ja. dat hebben ze afgeschaft door Amerika dan, hoor. Ja. Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde. Nou... Meneer Van Rest, ik dank u wel voor uw... Ja, dat is gewoon maar een idee, hoor. Die ja, nee, maar nou die ja. Die leer, Misschien kunnen mensen er iets mee. Om antwoorden op die vraag ja, van u. hartstikke goed. Bedankt. Okay. En een fijne nacht. Ja, u ook wel. Toen straks. Dank u vader. wel. Dag. Dag, hoor. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Wat doet u nu anders dan voor de crisis? Nou, meneer Van Rest deed niks anders. Die doet gewoon al heel zijn leven zuinig aan. En zegt, het is heel simpel. Nooit meer uitgeven dan dat erin komt. Nou, dat is op zich een mooi mooie streven natuurlijk. Dus kijk hoe dat zit bij Theo Muller. Goeienacht. Dag mevrouw Plag. Hallo, meneer. Ik Murder. had eigenlijk een mailtje willen sturen. Oh, Maar dacht ik, ben ik belt om haar. Oh. Maar dat, dat ging niet weg. Nee. Dus toen dacht ik van, nou, ja, dan moet ik maar bellen. Vertel. En ik kreeg uw privé-nummer niet. Uh, want anders had ik u persoonlijk gebeld. Oh, maar we dat zitten nu in de uitzending, dus dat is wel zo handig. In de uitzending hoef. Okay. Maar dat is nu eenmaal zo. Dus. Um, ik, ik wil allereerst even zeggen dat dit uh, vorige ges gesprek bijna net zo interessant was als het gesprek met uw gast. Oké, okay, nou want, dat want is mooi. Het lijkt mij een leek op economisch gebied, maar ja. uh, hij zegt dingen waarvan ik denk van popo, uh, minder bekende economen die... Die komen zelfs niet op het idee om zoiets te denken. Nee, niet alleen economen, we hebben het ook over EU-leiders en uh, politiek leiders ja. die er ja, niet op die ja, manier dare... over denken. Ja. U, u, u, u, uh, ik vind het zo fantastisch wat u nu zegt, want u heeft daar gewoon groot gelijk in. En Ik ben het dus ook eens met een van de dingen die u suggereerde. Uh, namelijk dat alle politieke leiders uh, dit gesprek zouden moeten horen. Eigenlijk wel, hè? Ja. Maar goed, meneer Muller, ik wil even uw verhaal horen. Nou, ik heb niet zoveel verhalen. Ik, wil, ik wilde dus allereerst mijn complimenten overbrengen aan, aan u en aan uh, uw gast. En dat interesseert u niet zoveel, denk ik. Ik had, ik had het wel leuk gevind, gevonden als, als uw gast dat te horen zou hebben gekregen. Nou, ik kan u vertellen, hij zit nog in de auto onderweg naar huis. Dus waarschijnlijk zijn de complimenten bij deze overgebracht. Ja, nou mag ik daar dan nog even extra het accent op leggen? Want ik heb het idee dat hij uh, een, een econoom is die totaal anders kijkt als de meeste economen... en die het bij het recht eind heeft. Ja. Nou, alles wat hij zegt. Ja. Ja. Goed, dat heeft hij dus ook gehoord. Oké, okay, um, bij deze was, dan. Uw ik... eigen financiële situatie. Want dat was de vraag eigenlijk, wat doet u nu anders dan voor de crisis? Oh ja, um, Nou, overvalt u me een beetje. Maar ik doe eigenlijk niks anders dan voor de crisis... behalve wat voorzichtiger met mijn geld omgaan. Dat wel. En hoe, uh, hoe uitzicht ja, dat dan? Ja, want, want ik, ik denk dat het, het ergste scenario is dat de boel naar de bliksem gaat. Ja. En ja, uh, ik geloof dat, dat sparen in zo'n situatie ook geen enkele zin heeft. Want de kans bestaat dat het geld dan helemaal niks meer waard is. En dan kan je dat ook niks meer verkopen. Nee. Maar wat doet u dan omdat u zegt ik probeer minder geld uit te geven? Uh, ja, dat kan bijna niet. Hè? Want, want ik ben uh, onlangs uh, nogal geschrokken van... Van de bezuinigingsplannen van de regering die mij, uh, hoewel ik een goed salaris heb, uh, behoorlijk uh, te grazen nemen. Want ik heb bijvoorbeeld het afgelopen jaar door, door de aanvang van de bezuinigingen, heb ik mijn hele netto inkomen uit moeten geven aan uh, uh, ziektekosten. Uh, ja, ziektekosten, mijn verzekeraar betaalt het niet. Oké, okay. dus voor u wordt, heeft, zijn de kosten eigenlijk alleen maar groter geworden hè? zonder dat u. Uh... Ja. Daar zelf voor gekozen heeft. Ja, ja ik heb ja. het uitgerekend en dat ik op deze basis met uh, meer geld uitgeven dan erin komt, nog drie jaar te leven heb. En dan ga ik dood. En hey, uh, hoe bedoelt u dat nou? Vanwege de kredietcrisis. Dan heeft u geen geld meer. Nee, er is geld op. Oké, okay. maar we hebben in Nederland wel een dusdanig zorgstelsel dat mensen wel gewoon geholpen worden hè, als de noodzaak er is. Ja, dat, dat, dat heb ik meer gehoord, maar. Ik heb in de praktijk daar nog niks van gemerkt. Okay. Helemaal niets. Ik krijg geen enkele vorm van hulp. Ja, ik weet niet of we daar inhoudelijk verder op door uh, nee, nee, nee, moeten maar, gaan. Maar het? u geeft... ja natuurlijk, nee, het is ook goed ik dat, u, uh, het. dat daar, u het aangeeft. Ik zie dit en ik ja. snap dat u daar niet zo. Uh, dan raken dan we te ver van het onderwerp af. Ja. Ja. Maar het is dus wel een probleem voor u, laat staan de crisis die, uh, die er nog overheen gaat komen. Ja, dat, uh, dat, dan wordt het drie jaar misschien twee of één. Ja. Nou, ja. Ja, meneer ik vind het geen opbeurend gesprek. Ik hoop voor u het nee, beste nee, in nee, ieder geval. Mag, mag, mag ik nog iets zeggen? Ja, nog kort. Ik begrijp, ik begrijp dat u het geen opbeurend gesprek vindt... want dat maak ik namelijk uh, bijna dagelijks mee. Men, mensen, de mens, laten we zo zeggen... die heeft er een ongelofelijke hekel aan... om met, met, met machteloosheid ten gevolge van ellende van anderen om te gaan. Mm -hmm. En um, misschien wilt u daar nog eens over nadenken, want ik heb toch het idee dat u het gesprek af wil breken. Nou, in zoverre dat ik wil proberen om het een beetje bij het onderwerp te houden. En als we het nou zouden hebben over gezondheidsproblemen en wat u dan mankeert, dan ben ik voor een andere keer graag bereid om daarnaar te luisteren. Ja, ja, maar, nou, ja? Nou, maar, maar het onderwerp wil ik het best over hebben. zegt u maar over. Nou, we hebben het er net over gehad. En u gaf net aan dat u meer kosten aan gezondheidszorg uh, heeft dan u zou willen. En dat u uh, probeert om wat minder geld uit te geven. En er zijn nog meer bellers, dus dat is ook een reden waarom ik zeg... ik ga het gesprek met u afronden, meneer Muller. Dat, uh, dat vind ik het beste argument. Okay. Hartelijk dank. Nou, Ik wens u een fijne nacht in ieder geval. Uh, dank u wel, want ik ga er even door. Oké, okay. dag hoor. Dag. Gertwin Lammers, die uh, woont al een tijdje in uh, Bulgarije en Roemenië. U kent hem vroeger misschien nog wel van het uh, wereldnieuws. wat wij uh, vaak bij Casaluna in de uitzending haalden. om te horen wat er zo al speelt. in andere landen waar Nederlanders ook wonen. En Gertwin, uh, die uh, woont in landen die dus wel lid zijn van de Europese Unie. maar niet in die euro zitten, toch, Gertwin? Hallo, Giesbein. Hallo. Dat klopt, Ja. Maar dan ben ik heel benieuwd hoe daar dan tegen aangekeken wordt... de situatie waarin wij ons met z'n allen verkeren. Ja, nou, ook okay. daar wordt eigenlijk heel dubbel tegen aangekeken. En uh, zoals je weet, en we hebben het al vaker over gehad, ik, ik ben al eigenlijk uh, ja, vrijwel maandelijks tussen, tussen beide landen. Ja. Uh, alleen ze zijn niet te vergelijken. Dat is eigenlijk uh, het, het, het meest bijzondere van de landen. Ze liggen tegen elkaar. Mm -hmm. Maar ze hebben heel weinig met elkaar. En, en uh, ja ze steken ook heel anders in elkaar. Maar als je met name Roemenië neemt, uh, dat natuurlijk, de, de, de gemiddelde Roemenië is niet blij met Nederland. Dat, uh, dat, uh, dat, dat, uh, dat komt omdat mensen niet uh, naar Nederland mogen om te werken. En, en, en dat zei je net al, omdat Nederland deze uh, um, ja, is uh, op toetreding ja. tot Schengen. Dus ja, de, de gemiddelde Roemeen eigenlijk is uh, vindt, Roemen, vindt eigenlijk Europa maar niet. Daar, daar komt het een beetje op neer. En hoe kijken ze daar dan nu tegenaan? Nu, dat dus landen echt in de schulden zitten. En over de euro, gaat ze dat wat aan of hebben ze zoiets ja, van uh, ja, eigen goed, schuld? Kijk, in Roemenië hebben we de leu. De, leeuw, de leeuw, eigenlijk het, het Roemeens voor leeuw, het woord uh, voor, voor leeuw. Uh, de euro is uit. een oh, verbinding met uh, Gertwin. Uh, was niet helemaal goed, dus die gaan we even proberen te herstellen. En gaan wij ondertussen even naar wat muziek uh, luisteren. En dan uh, proberen we Gert en Lammers eventjes terug te She gets too hungry for MUZIEK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 Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers in heart. She sings every line. That's, That's why the I lady is, is a champ. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake.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 Het is koud en het is warm. Dat is waarom een lady is een tram. Dat is waarom een lady is een tram. Dat is waarom lady is een tram. Van Lady Gaga en Tony Bennett: Het contact met Gertwin Lammers in Bulgarije is weer hersteld. Gertwin, moeten ze ook eens wat aan doen? Ja, nou ja, ik, ik zei al, ik, uh, het lijkt erop dat als je te kritisch bent, uh, dat, uh, dat de lijn eruit gaat. <lacht> dat is het Dat zou maar kunnen, hè? Yeah. Ja, dat zal toch yeah. niet. En die euro waar we gebleven, hebben ze nu zoiets een lange neus in Bulgarije van... jullie zoeken het me lekker uit met je problemen? Uh, nou kijk, Bulgarije is een heel apart land. Want Bulgarije, als, als er één land is dat zijn zaken goed op orde heeft, financieel, dan is het Bulgarije. Die hebben nauwelijks begrotingstekorten, dat loopt, loopt uh, ziende ogen terug... En uh, uh, in Bulgarije merk ik eigenlijk veel minder van Europa dan in Roemenië. De, de, de, de Roemenen zijn veel opener qua, qua, qua land, hè. De exporteren ook veel meer naar Europa dan Bulgarije. En, en Bulgarije is wat dat betreft, uh, hoewel het een hele slechte naam heeft, eigenlijk uh, ja, een, een, een heel sterk land. En niet zozeer afhankelijk van, uh, van Europa, behalve dan het toerisme. Hè. Dat is wel bijzonder toch? Want je zou in in onze uh, opinie is het, gaat dat, is, is Bulgarije, zo'n land dat er een beetje bij hangt, wat helemaal niet zo'n zo krachtige economie heeft. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het is, het is ze. zijn hier echt heel, heel ja. erg strak en heel erg streng. En de enige klacht, zeg maar, die je van mensen hoort, en dat is misschien waar je ook een beetje op doelt, is dat uh, ja, ze, ze, ze, ze draaien op zich goed, maar. Ze krijgen regels opgelegd zeg maar, door Europa. Uh, uh, dat ze aan bepaalde uh, eisen moeten voldoen. Om straks bij Schengen te komen. Of om in 2015 de euro te krijgen. Uh, en die regels die worden ze opgelegd eigenlijk door zwakkere broeders. Nog zwakkere broeders moet je dan eigenlijk zeggen. Dan uh, bijvoorbeeld uh, Griekenland en, en, en Italië en Spanje. En al die andere uh, landen die daar uh, in dezelfde malaise zitten. Terwijl eigenlijk Bulgarije met name Bulgarije en iets mindere mate Roemenië. Uh, eigenlijk uh, prima hun prima werk doen. Hè? Dus, maar willen ja, ook... ze dan de euro nog wel? Eh... Uh... Ja, denk Bulgarije minder. Uh, kijk, Bulgarije vindt het eigenlijk wel mooi. Zo, uh, kijk, Als je je eigen munt hebt, dan ben je natuurlijk veel soevereiner in, in, in wat je kunt en wat je wilt. Dus Bulgarije ja. is, uh, omdat ze hun zaak op orde hebben, zit helemaal niet, niet zozeer te wachten op de euro. Maar in Roemenië, uh, ja, daar willen ze toch nog altijd uh, uh, graag met de euro. De, de, de president Basescu heeft laatst nog in, in, in Duitsland geroepen tegen de pers uh, dat ze vooral niet hard moesten lachen... Maar hij verklaarde dat Roemenië nog altijd graag bij de euro wil in 2015. Waar ligt dat dan aan? Ja, uh, kijk, uh, Roemenië. Uh, trouwens, het is zo dat uh, uh, Bulgarije is gekoppeld, daar zit een vaste wisselkoers. Dus wij, wij hebben een vaste wisselkoers, de leva. Dus uh, twee leva is één euro, dus het is iets okay. minder, maar daar, daar moet je ongeveer van uitgaan. En Roemenië is de wisselkoers uh, nog altijd, uh, uh, hoe zeg je dat, fluctueert. Ja. Uh, dus uh, nu is het eigenlijk zo dat we betalen vandaag vier, uh, wat was het, 435 voor een euro, dus dat moet je, je moet heel veel rondbetalen betalen voor een euro. Uh, en dat is 15% uh, is de waarde van de, van de Roemeense munt gedaald. Uh, dus ja, men, men wil denk ik toch heel graag uh, vaste verhoudingen hebben ja. met Europa, uh, zodat, zodat, ja, het is zeker zekerdergelijker voor de economie. En merken mensen in, in Roemenië iets van de crisis? Zijn ze zich anders gaan gedragen, of anders gaan leven? Ja, de, sowieso is het hele consumentenvertrouwen, dat dondert in elkaar. Uh, kijk, tot een jaar geleden dacht iedereen van nou, dat waait wel over. Uh, kijk, het is natuurlijk een, een ander land dan, dan Nederland. Het gemiddelde nettoinkomen in Roemenië is uh, iets, iets boven de 300 euro per maand. Nou, dan moet je bij jullie omkomen, dan ja, dat... Dat val je echt om. Uh, dus uh, ja, waar, waar, je merkt het uh, alles op het gebied van luxe goederen uh, Televisies, al dat soort zaken. De, echt dingen waar je, waar je zonder kunt. Ja, die, dat, soort, dat soort bedrijven, dat soort ketens. Ja, daar, daar kun je een kogel afschieten in de winkel. Daar komt momenteel echt helemaal niemand. Dus het, ja, men houdt de hand op de knip. Um, ze hadden gedacht een jaar geleden dat ze het ergste gehad hadden. En uh, kijk, het zijn landen waarin met name de energiekosten... voor gemiddelde huishoudens er natuurlijk heel zwaar inhakken. Hè, met, met gas en, en elektriciteit. Als mensen met elektriciteit moeten verwarmen. Dus ja... Als, als uh, men weet dat men in december gewoon uh, erg voorzichtig moet zijn, omdat de, als de winter begint en het wordt weer min 20, min 25 ja. en de gasprijzen gaan uh, naar Van hand omhoog, omhoog, ja, dan, uh, dan heb je gewoon geen geld voor, uh, voor luxe en dan is het gewoon eten en energie en uh, voor de rest is het even niks. Nou, en in Bulgarije? te verhaal? Uh, uh, ja, ja, ja, maar ik zei al, kijk, de grap is dat je hier eigenlijk van Europa, ik hoor gemiddeld gemiddelde Bulgaren mensen, de Bulgaren die ik ken, hoor je niet over Europa. Ja. En ik, ik merk hier ook niet zozeer Europa. Dat is uh, Bulgarije is wat dat betreft veel, veel meer op zichzelf en uh, houdt zijn eigen broek omhoog. En Roemenië ja heeft gewoon echt Europa keihard ja. nodig ja. om uh, om de economie draaien te kunnen houden. Nou, dan is het ook dus belangrijk hoe die EU-top gaat aflopen voor Roemenië ja, dan... nog meer dan Bulgarije in ieder geval. Ja, ja, ja. en ik hoop dat, dat ze snel bij Schingen gaan, want dat scheelt ongeveer een uur wachttijd bij de douane als ik een keer naar Amsterdam wil. Kijk eens aan, daar heb ja. je er zelf ook nog belang bij. Dankjewel Gertwin voor deze Lekker. keer. Prima, dag nog. Oké, okay, dankjewel. Wij spreken elkaar binnenkort weer. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Het mailadres is casaluna.ncrv.nl. We hebben het naar aanleiding van de EU-top die uh, nu aan de gang is... waarin uh, hopelijk wijze beslissingen worden genomen... die uiteindelijk voor ons allemaal goed gaan uitpakken. Het op kleiner niveau over die crisis en over de eurocrisis... wat u anders bent gaan doen, uh, waardoor u het misschien makkelijker... of nog kunt volhouden en hoe het er bij u thuis nu voor staat. Martin van Holten heeft ook gebeld. Goeienacht. Goeienacht. Beeldend kunstenaar. Ja, Marten van Holten voor het geval, dat wil zo wil zoeken, Ja, even, Ik heb al gelijk de site, je, je, de site van Marten van Holten voor mij staan... in het uh, Nederlands, Engels en Spaans, zie ik. Ja, klopt. Ja, ja. Waarin uh, je schilderijen ook uh, opstaan. Het is, nou, het is de stilte hè, die, uh, die centraal staat in jouw werk. De stilte van het noorden van het land. Ja, klopt. Ja. Ja, Daar zit ik nou ook. Ja, ik ben even stil gaan staan. <laughs> um, ja, die vraag was hoe ik... Uh, ja, dat ervaar. Nou, ik moet zeggen, met mijn, uh, mijn werk kon ik ieder jaar toch regelmatig wel een aantal schilderijen verkopen. Mm -hmm. Het afgelopen jaar dus gewoon helemaal nul. Niks? Want je merkt gewoon dat de, de, de, de mensen zijn wel geïnteresseerd, maar ze gaan het opeens allemaal veel te duur vinden. En dat, ja, mijn collega's die merken dat ook allemaal. Het is wat dat betreft in deze branche best sappelen moet ik zeggen. Ja, maar heb je echt nog gewoon niks kunnen verkopen het hele jaar? Dit jaar niet. Nee. nee. Vorig jaar een stuk of vier, vijf, maar dit, uh, maar dit jaar helemaal niks. Mag ik dan zo brutaal zijn is... om te vragen hoeveel zo'n schilderij dan is? Zeg maar. Is het bizar duur? Nou, dat, ook? Dat, dat hangt helemaal af van de grootte, maar ik ben in okay. de loop der jaren niet gestegen met de prijzen. Dus, nee. uh, dus daar zou het niet aan liggen, ja. zou ik denken. Het is een soort, ik denk dat het wel onder een soort luxe goederen valt. Hè? Waarin, uh... Ja, precies, precies. En dat, dat merk je meteen. Dus. Ja. Ja. En, dus, uh, en hoe kom jij uh, dan nu rond? Wat doe je dan nu? Ik probeer allerlei andere dingen daarnaast te doen. Uh, ik ben onder, onder andere nu op het moment bezig met uh, videoportretten of radiodocumentaires voor, voor mensen te maken die hun eigen boek uitgeven. Dat soort dingen. Okay. Uh, ja, oké, okay, dat gaat wel een beetje. Um, en voor de rest, ja, ik ben toch maar een beetje aan het solliciteren geslagen. Ja, dat en nou ben ik. 53, en dan nou merk ik dus dat je gewoon echt niet meer aan de bak komt. Je bent te en daarom duur, wou ik ook even reageren, want ik hoorde vanmiddag primetime op de radio. Ja. En daar hadden ze het even over. En toen was de, de, de oplossing: werk, werk, werk, jongens, aan het werk met z'n allen. Mm -hmm. Maar ja. Je moet wel Dat is best een beetje het probleem. Ja. Nou ja, goed, ik, uh, als voorbeeld, ik heb nog niet zo heel erg lang geleden ergens gesolliciteerd. Nou, mijn cv paste naadloos over de vacature, zou ik maar zeggen. En dan krijg je een briefje terug, u past niet in het profiel. Ja. En dat riekt gewoon naar leeftijdsdiscriminatie. Ik het zeggen, ja. Maar dat mag je niet paard op zeggen. Nou, natuurlijk. ik heb dat in mijn eigen familie ook meegemaakt, hoor. Dat, het, dat je echt merkt dat er 50 sollicitaties de deur uit gingen... en nog geen enkele keer een uitnodiging voor een gesprek. En dat heeft gewoon met leeftijd te maken dan. Maar dat zullen ze nooit toegeven. Ja. Nee, nou, daarover heb ik eens wat fracties in Den Haag gebeld. Naar na aanleiding van deze sollicitatie want daar was ik heel pissig over natuurlijk. En dan krijg je als antwoord, nou, dat zal het niet zijn, want leeftijdsdiscriminatie mag niet. Mag niet, nee. <laughs> ja, precies. ja. ja. Nou, ik, ik weet niet, uh, kent u die film uh, Das Leben der Anderen? Ja. Uh, uh, Oost-Duitsland, waar uh, zelfmoord niet bestond omdat het niet bijgehouden ja. werd. ja. ja. Nou, dit lijkt daar wel een beetje op. Weet je wat het is? In Europa mogen de landen de begrotingsregels ook niet overtreden. Maar ja, op de een of andere manier is het toch gebeurd. Heel gek is dat. Ja, maar dan zeggen dat het niet gebeurt. Hè? Ja, ja, nee, ja, dat is waar. Dan moet je het eigenlijk ontkennen. Nou, misschien zou er dan wel van een probleem af zijn als we gewoon alles ontkennen. Dat zou ook wel fijn zijn. Ja, ja nou ja, goed. Misschien moeten we met, met z'n allen alle burgers die hele crisis gewoon gaan ontkennen. Ja, ja gewoon lekker hup, aankopen gaan doen. net doen hoeft er niks aan de hand. is. Geven wel. Nou, de economie een boost. Dat zou de hele zaak wel op gang brengen. Gelijk allemaal jouw schilderijen kopen, hè? <laughs> nou, dat zou mooi zijn, maar dat ja. hoeft niet meteen. Maar, uh, maar heel vroeger had de PSP toch zo'n zo leus van... stel, het is oorlog en niemand ging er naartoe. Nou, ik zou zeggen, stel, het is crisis... en niemand trok zich er een bal van ja. aan. Wat zou het dan, lekker zijn hè, als we het zo eenvoudig konden oplossen. Toch? Nou, als, als geld blijft rollen, dan... dan, ja. dan... Hè? Tenminste, ja, misschien is dat de simpel gedachte. We... Het, het is <laughs> toch dat, dat iedereen natuurlijk op het moment wel op de centen blijft zitten. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat, dat helpt niet om de economie weer te stimuleren. Gebeurt nee, het gebeurt niet ja, overal ik... trouwens, want dat is grappig. Ik ga zo meteen met iemand in Berlijn praten. En daar zijn, men, zijn mensen ook als een gek huis aan het kopen bijvoorbeeld. Omdat ze juist denken, ik stop mijn geld in stenen. Dus daar is ja. de huizenmarkt ligt bij ons helemaal plat, omdat niemand wat durft. En daar doen ze het als juist weer meer. Dat is wel bijzonder. Ja, maar dan denk ik dat dat ook een beetje komt door de Nederlandse mentaliteit. Ja. Ik bedoel, iemand die een, die een huis wil gaan kopen, die zegt... Oh, nou, ik wacht even, straks heb ik hem voor niks. Ja, dat klopt. <lacht> ja, dan en heb dan, je ook gelijk. Dat moeten... gaat natuurlijk niet door, nee. dat begrijpt, dat begrijpt nee. een kind. Maar ja, je weet maar nooit. We blijven lekker erop zitten. <lacht> maar nou. het valt dus allemaal niet zo heel erg mee. Nee. Zeker in de, in, in, de, in, de, ja, in de beeldende kunst en zo, dan merk je dat meteen. Nou, ik kan wel zeggen, dat uh, ik ga je schilderijen natuurlijk niet, uh, geen reclame voor maken, maar als mensen een beetje wat meer in de rust en de stilte stand willen komen, dan uh, moeten ze eens even gaan kijken naar jouw werk. Oké, dankjewel. Dankjewel. Martin, succes ermee hè? Ja hoor, dag. Oké, okay, dag. dag hoor. Lees ik ondertussen even wat mailtjes voor die we binnen hebben gekregen. Sowieso Ellie Teve, die mailde dat ze zich echt wel anders is gaan gedragen. Sowieso het economisch nieuws en alle politieke schermutselingen op de voet volgt. Hij zegt de banknieuws nou nauwlettend in de gaten. Ik ben alleen bang dat wij maar ten dele geïnformeerd worden. Die Fransen die vertrouw ik voor geen meter. Die komen voor hun banken op. Voor alle Grieken en Italiaanse rommel obligaties waar zij voor mee zitten... en waar wij met z'n allen voor gaan opdraaien. De Fransen willen hun banken redden. Niet door ze te nationaliseren zoals Wouter Bos dat bij ons heeft gedaan. Nee, ze willen de hele muntunie hiervoor op laten draaien. Ik sta dan ook helemaal achter Angela Merkel, die de Fransen in toom wil houden. Wat maar ten dele lukt tot nu toe. Verder schrijft Ellie: Mijn normale uitgaven gaan gewoon door maar die elektrische fiets en eventueel een nieuw autootje laat ik mooi even zitten... omdat ik dit geld misschien wel in de toekomst moet reserveren voor mijn pensioen. Mijn vertrouwen is behoorlijk geschonden... omdat de rommelhypotheken uit Amerika hier zomaar verkocht konden worden... en de financiële instanties hier totaal geen inzicht in hadden. Moeten dat nou onze toppenbankiers zijn? Kan blijkbaar niet op hun kennis vertrouwen. Laat staan op politieke invloeden en belangen. Alleen denken ze maar aan hun eigen belangen. Kortom, Ellie houdt er wel rekening mee hoe ze zelf dus haar uitgaven doet. En eh, Dan Blokker, of Den Blokker, die eh, mailde ook... ik heb nog geen last van de crisis... maar uit voorzorg ben ik vast aan het besparen geslagen. Op jaarbasis 800 euro, de digitale tv de deur uit... Eén in plaats van vier loten van de postcode loterij... drie goede doelen opgezegd... en de papieren krant omgezet naar digitaal. Ze heeft Zolang drie vierde van de Nederlanders digitale tv heeft... moet het nog goed gaan, dan kost het mij 10 euro per maand. Als je eenmaal aan het besparen slaat, dan wordt het een soort sport. Nou, kijk eens aan. Bedankt, meneer Blokker uit Amsterdam. Wij maken de stap naar Berlijn. Ik noemde het net al eventjes, van in Berlijn uh, geven ze nog wel wat geld uit. Maar daar is alles ook veel goedkoper. René en broeders, toch? Ja, dat klopt. Goeienacht. Hallo. Jij woont daar ja, en bent ook nog wel in Nederland. En Erika, als je hier bent, dan schrik je je wild over hoe duur alles hier is, toch? Ja, dat is waar. Het is toch in Nederland een stuk duurder als je... Gaat eten of boodschappen doet. Of, nou ja, de, de huizenprijzen natuurlijk ook. Je noemde het al even net. Er zit toch nog een enorm verschil in. Ja. En uh, ja, er, er wordt hier flink gekocht inderdaad. Maar ook wel veel door mensen, uh, door niet duitsers uh, Vandaag had ik nog even een praatje over uh, met iemand. En die, die, die mensen die hier van oorsprong wonen in, in name Oost-Berlijn. Die zijn eigenlijk boedend dat al die huizen opgekocht worden. Of appartementen dan opgekocht worden door. Uh, ja, veel Scandinaviërs, Nederlanders Mensen ook. zoals jij, zeg Italianen. maar. Ja. <laughs> ja, je kan hier eigenlijk nooit hardop zeggen dat je iets koopt. Want uh, dan ben je eigenlijk meteen verdacht of het soort misdadig of zo. Dat, dat, dat past eigenlijk niet. Okay. Degene die in Berlijn wonen, die huren meestal. Ja. de Huizen die worden verhuurd door, door mensen die, die dat in eigendom hebben natuurlijk. Maar die wonen daar zelf nooit. Die hebben dan vaak uit de familie nog een paar appartementen. Of he, nog uit de oude tijd of zo. En die verhuren dat, maar daar hebben ze eigenlijk verder niks mee te maken. En de mensen die hier dus wonen, zijn nooit eigenaar. En als je dat wel bent, dan ben je eigenlijk meteen een soort kapitalist. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Oh, wat grappig ja. is dat. Ja, want RTL Niels had gisteren namelijk een reportage over dat het in Duitsland toch allemaal goed ging. Dat ze de export nou bijna floreert, zo ongeveer. Dat het is een Wat zeg je? Met de lachende makelaars. Ja, ja, daar waren het toch mens... een paar dames die zo hard lachten. Twee zussen zijn dat die dus al die prachtige pandjes in Berlijn uh, proberen te verkopen. En daar hadden ze inderdaad een reportage over gemaakt. We hebben een klein stukje van die reportage we even apart gezet om, uh, om te laten horen. Laten we daar even naar luisteren. Dit is het makelaarsduo Natalia en Angelia. <lacht> De tweeling handelt in onroerend goed. Ze hebben panden in de duurste straten van Berlijn. Ze hebben angst om je geld op de bank te laten. Ze zijn bemuid om iets te kopen, om je geld zeker aangelegd te hebben. Je kunt nog relatief goedkoop wonen, eten en drinken. De restaurants zitten vol. Zelfs de winkeliers hebben geen klagen. Met een klein budget komt de consument al een heel eind. Zelfs de huizenmarkt stemt dus vrolijk. Kom daar eens om in de rest van Europa. Ja, geweldig. Want ons ligt die natuurlijk helemaal plat, die huizenmarkt. Die lacht die, die vergeet je niet zo snel. Nee, fantastisch toch? Maar wat zij zei, als ik mijn Duits is niet fantastisch. Maar ze zegt toch: de banken vertrouwen mensen niet meer. Dus halen ze hun geld weg en stoppen het in ja. huizen. Stoppen het in stenen. En zoals je dan vaak zegt: in, in een bankrekening kan je niet wonen. En ook als alles instort en juist ja, niks meer waard dan kun je er in ieder geval nog in gaan wonen. Ja. Ja. Of verhuren of zo. Dus daarom dat, dat is natuurlijk slim. Want dat geld moet je maar afwachten of dat uh, gegarandeerd uh, ja. wordt betaald. Je krijgt tot een ton gegarandeerd uh, van de staat. Dat is hier volgens mij ook zo. Weet ik niet helemaal zeker. Maar ook zo'n soort bedrag. Dus ja, als je meer geld hebt, dan, dan, dan kan het dus weg zijn ja. uh, theoretisch. Nou, we de eerste uur had ik een uh, econoom uit Vlaanderen te gast. Die uh, was niet heel tevreden over hoe Duitsland zich uh, opstelt. Hoe wordt daar in Duitsland nou zelf naar Merkel gekeken? Want zij is natuurlijk heel standvastig in die begrotingsdiscipline. Hè? Dat er echt een aanpassing in het EU-verdrag uh, had moeten komen als daarna uitgelegen. Hoe wordt daar door de Duitsers naar gekeken? Ja, ik vind het moeilijk om daar iets algemeens over te zeggen. Ik heb vandaag ook weer vanwege de uitzending vanavond een beetje rondgevraagd. Maar die mensen die ik spreek, het interesseert ze werkelijk helemaal niks. Meen je dat nou? Die hele euro en toestand. Iedereen zegt, ja nee hoor, dat is toch al, loopt allemaal niet zo vaart en Duitsland staat er goed voor. Oh, ik, ik sprak waar? bijvoorbeeld het onderwerp eh, pensioen aan. Hè? Dat is in Nederland iets waar mensen zich echt druk over maken. Nou. maken van nou, misschien krijgen we straks niks. Nou hebben ze hier een ander systeem. In Nederland is het natuurlijk, als ik het goed heb uh, begrepen, het geld veel al belegd en daar is, daar heb je dus al die inkomsten uit de pensioenen die zijn mm -hmm. ergens op uh, belegd of, of hoe zeg je dat, neergezet, zodat ze later kunnen worden betaald aan jou. Maar in Duitsland is het systeem één op één. Dat dat is dat daar moet zoveel inkomsten zijn uit de premies, te, dat er op elk moment uh, pensioen betaald kan worden. Dus dus al die mensen die werken, die betalen op dit moment alle pensioenen van iedereen die met pensioen is. Okay. En dat loopt de hele tijd parallel. Zo is dat systeem gemaakt een aantal jaren geleden. Dus daar maakt men zich dus dat... ook geen zorgen over? Nee, want ze zeggen van ja, het kan nooit misgaan, want het is niet belegd of zo. Dat geld is er gewoon, want iedereen die werkt, die betaalt voor degene die nu met pensioen is. Je kan er ook niet laat instappen. Op het moment dat je begint met premies afdragen, dan, dan is dat al zodanig dat... Dat je dat hetzelfde zou doen als je met pensioen zou zijn. Dus nee, maar als nou de kan... werkloosheid heel erg zou toenemen, dan gaan dus minder mensen die kunnen pensioen opbrengen voor de mensen die Ja, dat die nu klopt, met maar dan zijn. wordt het systeem meteen aangepast. Dus dan, oh, okay. dan gaat het omlaag bijvoorbeeld een beetje of dan moeten mensen iets meer premium betalen. Dat is de hele tijd flexibel. Okay. Dat, dus zo is dat bedacht blijkbaar. Maar die... Ik heb het even bestudeerd, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar het, als ik het goed heb begrepen, kan het daardoor eigenlijk niet misgaan. En die hele EU-top, die, die houdt zich gewoon helemaal niet bezig. Die euro, dat ja, geloven ze ook wel dat dat blijft... Misschien spreek ik de verkeerde mensen, maar <laughs> ik heb het echt geprobeerd zo vandaag. Hè? Weet je zo hier en daar waar ik was? Maar ik, nee, er komt eigenlijk niks uh, tevoorschijn. Wat ik, wat ik wel hoor is de ergernis, bijvoorbeeld in Berlijn. Berlijn is een hele arme stad, hè? heeft een enorme schuld. Um, en en uh, dat, dat, daar ergens zich dan wel bijvoorbeeld over dat de, staat dan, of dat de stad Berlijn, dat is een stad-staat, dus een, mm -hmm. een, een, een provincie van, van Duitsland... Uh, Heet Berlijn, de stad zelf is eigenlijk een deel van uh, ja. een soort provincie. Die, uh, die geven nog steeds enorm veel geld uit, terwijl de schuld alsmaar toeneemt. De schuld is dit jaar ongeveer 62 miljard euro. Ja. Dat, dat uh, vergeleken even met Nederland, dat is 371 miljard op dit moment. Dus, nou ja, voor één stadstaat, is, zeg maar. Is dat, dat een gigantisch? Ja, ja. gigantisch. Er komt dit jaar 2 miljard bij, dus het loopt alsmaar op. En, en uh, ze geven geld uit. Dat is gek. Er zijn drie grote opera's. Er wordt eentje nu enorm verbouwd. Er is een tijdelijke locatie voor gemaakt. Die kost 34,5 miljoen euro alleen aan renovatie om daar drie jaar in te kunnen... terwijl de andere verbouwd wordt. Nou, zo kan ik nog een enorme lijst opbloemen. En daar ergen mensen zich wel aan. Ja. En Ze ja. hebben bijvoorbeeld ook een drinkwaterleiding verkocht. Dat is natuurlijk in Nederland ook steeds gebeurd. Dat, dat is aan een Amerikaans bedrijf verkocht. En dat kon ze dan terugleasen. En de SPD-mevrouw die dat geregeld heeft, mevrouw Voegman Heesing, daar, daar zijn filmpjes van op YouTube dat ze roept... en het water wordt goedkoper, gegarandeerd. Nou, Berlijn heeft op dit moment het duurste water van heel Duitsland. Het is dus bijna dubbel zo duur als in sommige andere delen. Maar is het is totaal dan... Totaal mislukt. Want dit zijn allemaal van die megalomane dingen... of projecten waar de burgers duurder mee uit zijn. Maar hebben zij ook... is er weinig last van de crisis, zeg maar? Ja, daar merk je niks van. Want nee. Het... Kijk, het is eigenlijk juist goed voor Berlijn, denk ik, want de toeristen, die komen natuurlijk allemaal hier naartoe ja. uit heel Europa, omdat het zo lekker goedkoop is. En, en dan uh, trek je natuurlijk toeristen aan en daardoor heeft die stad dan weer een beetje geld en is, het floreert het, denk ik. Nou, ik weet in één keer wat ik ga doen met mijn auto nieuw. Nou, <laughs> ja natuurlijk, nog wat te doen. Ja, ik dacht, ik, ik dacht in het kader van de, die meneer aan het begin, die zo'n mooi idee had van steeds geld opzij leggen en zo. Ja. Ik dacht, je moet, wat je ook kan doen is, als je nou een kapitaaltje hebt... dan verhuis je steeds naar een land waar het weer meer waard is. Weet je wel, als je eerst eens na een tijdje naar Berlijn gaat... dan kun je heel veel doen met het geld. Ja? Uh, meer dan in Nederland. Maar als je denkt, nou, dat haal ik niet... dan ga je weer naar een land wat nog goedkoper waar je, waar je euro nog meer waard is. Waar denk je dat je dan eindigt uiteindelijk? Ja, het zal toch ergens diep in de rimboe zijn waarschijnlijk. <laughs> dat denk ik ook. Maar niet in zo'n zo'n toffe stad als hier, waar dat is natuurlijk ook heel bizar. Dat is een, een Europese stad uh, met alle voorzieningen zoals in Londen of Parijs of ofwel als in New York. Maar die steden zijn super duur. Ja. En in Berlijn heb je alles, maar het kost bijna niks. No. Maar een film voor 5 euro of eten voor 8 euro of en allemaal prima, weet je wel. Dat is, dat is bizar die combinatie. Je hebt genoeg reclame gemaakt voor je eigen stad, zou ik zeggen. <laughs> Oké. Okay. Ik ben benieuwd of er nog iets in de kranten komt te staan over hoe Angela Merkel zich heeft opgesteld uh, bij de crisis. Ja, het moet haar redding worden, want ze daalde in populariteit. En ik denk als ze dit goed tot een goed eind brengt, dat ze nog wel eens kans heeft om nog een keer gekozen te worden. Maar dat is wel interessant wat je zegt, want daarmee komt zij wel in een soort spagaat. Dat ze natuurlijk de poot stijf moet houden, maar dat de Europese vrienden daar niet enthousiast van worden. Nee, maar het ja. is voor, het, voor de binnenlandse politiek zou het ja, goed zijn. Want anders had ik het niet zien gebeuren. Dan ja. dacht ik: komt de SPD weer aan de macht? Okay. Waarschijnlijk met de burgemeester die nu burgemeester in Berlijn is. Maar als zij het goed uh, gaat, gaat oplossen, dan, dan wordt ze natuurlijk op handen gedragen. Ja. Nou, we gaan het zien dit weekend. Dankjewel, René. Oké, okay, goedenacht. Uh, Dank je wel. Dich do doe ook Is het dan? Dus. Ja. Ik ben veel verder dan dat uh, kom ik ook niet. U kunt nog bellen, 0800-1121. Stellen wat u nu anders doet dan voor de crisis. We hebben al wat mailtjes gehad. En de wijsheid van Louis van Rest aan het begin van de uitzending... nooit meer uitgeven dan erin komt. Die blijf ik prachtig vinden. Waarheid als een koe. Dus uh, bel en um, vertel uw verhaal. Mailen kan ook nog tot twee uh, uur. Casaluna.ncrv.nl Ga ik zo die mailtjes en telefoontjes behandelen. Dus gaan we even naar Brazilië met wat uh, muziek.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 Nou, nossa. nossa Assim het me mata uh -huh. Ai se eu te pego delícia Delícia Assim niet me mata Ai se eu te pego Ai ai se eu te pego uh -huh. hey. uh -huh. Schijnt een enorme hit te zijn in Brazilië. Aisio Chepego was het een nummer, maar ook met voetbaldansjes en zo van alles schijnt erbij te horen dat u het weet. We hebben het over de crisis in verband met de EU-top... en in hoeverre u uh, uw leven al heeft uh, moeten aanpassen. We hadden het net al even met René uit Berlijn... over het pensioenstelsel van Duitsland ten opzichte van Nederland. En we kregen ook gelijk een mail binnen van Erik Flinteman die daar een column over heeft geschreven... en die eigenlijk daarin een pleidooi houdt... van ja, we moeten gewoon zelf onze pensioenvoorziening gaan regelen. Zet het op een bankrekening als een soort levensloopregeling... en als die bank dan in eigendom is van de staat... dan weet je in ieder geval zeker dat je dat geld krijgt... en is het helemaal niet zo moeilijk om uh, verzekerd te zijn van een redelijk pensioen. Wie weet gaat het er ooit nog van komen. Paul, die woont ook in Duitsland. nacht, ja. Paul. Goeienacht. Uh, kon je je een beetje vinden in het verhaal wat René uh, net schetste vanuit Berlijn? Uh, nou, laat ik het zo stellen. Ik spreek waarschijnlijk hele andere Duitsers. Ja? Die zich wel degelijk heel druk maken om de euro en ja? alles wat ermee samenhangt en uh, de algemene, uh, ja, algemene tendens hier in Duitsland is... men wil als Duitsland niet langer opdraaien voor de feestviruslanden in Europa. Ja. Er is volgens de Duitsers genoeg betaald. Er moet eerst maar eens een aantal dingen goed geregeld worden. En dat is ook precies het standpunt van Angela Merkel. Ja. Die kan ook niet anders, want zij zal al haar uh, uh, draagvlak bij kiezers... En, en ook haar partij zal het draagvlak bij kiezers verliezen... als ze nu nog langer uh, meegaat... In de wensen van Europa van laat Duitsland de karma trekken, want die kunnen nog wel even betalen. Maar zo zwart-wit als zij het heeft voorgesteld, dat gaat ze er waarschijnlijk niet doorheen krijgen in, uh, in Brussel. Ja, maar dat is een kwestie van politiek. Je moet hoog inzetten om ergens uit te komen waar je, waar je zou willen zijn. Ja. Dat, uh, dat is ook, uh, ik, ik moet overigens zeggen, uh, de, de, de reactie van Ellie, uh, die vond ik zeer, zeer zeer goed samengevat over de situatie tussen Duitsland en Frankrijk. Ja. Dat klopt heel erg. Dat is, dat is ook mijn visie. Van, de Fransen willen vooral Duitsland overhalen om te betalen. Want de, de Franse staat wil niet of kan de verliezen van de Franse banken niet dragen. Mm -hmm. Dat is waarschijnlijk ook. Dat had ze heel goed gezien. Daar ben ik ook het volledig mee eens. Maar over ja. Duitsland kan je ook weer zeggen dat, het, dat Duitsland wel, doordat het een exportland is, de afgelopen jaren enorm heeft geprofiteerd van die euro. En Duitse banken hebben zich ook natuurlijk ingelaten met die Zuid-Europese banken. Dus daar flinke ja. winst uit gehaald. Ja, dan moet je op een gegeven moment ook je verantwoordelijkheid ja. nemen en terugbetalen. Aan. Dat is ook zo. Uh, Duitse banken hebben ook inderdaad flink in Griekenland... en ook in Italië geïnvesteerd. Dat is gewoon waar. Alleen één groot verschil tussen Duitsland en Frankrijk is... de Duitse bank diepe niet... Die hebben die afschrijving van het, uh, van het, van het schuldpapier van, het, van, het, van Griekenland met 50% genomen. Ja, ja. De Duitse bank kan dat dragen, de waarschijnlijk iets minder. Maar Duitse banken die zeggen op een gegeven moment oké, okay, wij hebben daar een risico genomen. Dat risico pakt verkeerd uit. Die 50% die dragen wij. Die ja, hebben we een verlies genomen. De, hm. die klop, precies, die kloppen niet aan bij de Duitse overheid. En dat is in Frankrijk anders, ja. want de Franse banken staan er veel slechter voor. Ja, ja, ja, dat klopt. Dus daar zit voor jou het verschil in in ieder geval. Daar zit het verschil. En ik denk ook dat het gewoon terecht is dat, uh, dat je op een gegeven moment als, als laten we zeggen, als gezonde partij in een uh, omgeven door een aantal uh, landen die een zeer zwak, uh, zwak financieel beleid uh, gevoerd hebben, dat je zegt, jongens, wij gaan voor jullie de rekening niet blijven betalen. Griekenland, dat, nou ja goed, dat kunnen we met z'n allen nog wel opbrengen. Maar wanneer ook andere landen zoals Italië en Spanje uh, in, in de problemen komen, dan kan Duitsland dat ook niet meer dragen. Dat is onzin. Nee. Nee. Maar is maak jij je echt zorgen over het voortbestaan van een euro En voor je, je eigen persoonlijke situatie? Nou, wat ik me. Ik ben inmiddels niet meer actief. Ik, ik, ik, ik geniet van mijn pensioen. Ja. Waar ik me een beetje zorgen over maak. is het feit dat men op een gegeven moment. Uh, het komt iedere keer weer boven. Ja, laten we de geldpers maar aanzetten. Ja. Nou, dat betekent dat het pensioen. waarvan ik vermoed dat het binnen niet enige tijd. Uh, ...in aanmerking komt voor, uh, voor een vermindering, Dat, ik weet niet precies, er is een mooie pensioenterm voor... ...dat pensioen zal verminderd gaan worden. De inflatie die begint gierend uh, de kop op te steken zo gauw ze de geldpers aanzetten... Ja, waar blijven de mensen met ja. een pensioen doen? Nou, dat is daar een beetje... Nou, ik weet niet, we hadden het eerste uur hadden we Paul de Grauwe te gast. En dat is wel een, ja. een redelijk gerenommeerd e econoom. En die zei, ja, de angst voor meteen directe inflatie is eigenlijk ongegrond. Want op het moment dat er geld wordt bijgedrukt, gaan banken dat juist in bezit houden om extra reserves op te bouwen. Nou, nee, daar ben je niet mee eens. Nee, dat, dat begrijp ik wel. Nee. <laughs> Zoals je het is net een heel zei... simpel feit. Ieder land wat, wat de geldpers aanzet dat bedreigt de waarde van zijn munt. En dat zie je in Engeland, dat zie je in, uh, in de Verenigde Staten. Ik heb daar nog nooit een uitzondering op gezien. Nee, dus, dus je uh, kunt niet ongestraft, dat zou iedere econoom moeten weten... je kunt niet ongestraft geld gaan bijdrukken en zeggen... het geld blijft evenveel waard. Maar weet Daarom... je wat ik het moeilijke vind? Want ik, ik begrijp het standpunt wat jij zegt... van ja, het is een keertje klaar met dat betalen. Maar ja, uiteindelijk, die landen moeten toch een keer geholpen worden... of er moet iets veranderen, want anders gaan we uh, gewoon allemaal down the drain. Nee, de basis van het probleem is namelijk niet de schuld die opgebouwd is... De basis van het probleem is dat het kaartenpakhuis, wat gebaseerd is op vertrouwen, dat is ingestort. Ja, ja, dat klopt. En het heeft, ja. De schuld is nog niet eens onoverkomelijk, want uh, Barack Obama zegt dat zeer terecht. Europa is rijk genoeg om dit op te lossen. Ja. Dat is ook zo, dat is ook zo. Dus de oplossing zit niet in het feit van we gaan zoveel in een, in een noodvolstort en dan doen we nog een paar honderd miljoen of duizend, um, um, duizend miljard doen we erbij. Het is het wantrouwen. De, de, de oplossing ligt in het feit dat men moet komen tot een stelsel wat de financiële wereld weer vertrouwt. Ja. En dat is er niet. Die politici die, die acteren te laat en die doen te weinig. Ja. En dat is, dat is tot op heden nog steeds zo. Nou, we gaan de enige te... uitzondering erop op de politiek, en ik moet zeggen, ik heb dat gevolg met het bezijde, dit verhaal, dat is, en ik moet eerlijk zeggen, ik vond dat een, een, een, een fantastische uitleg ook, dat heeft Wouter Bos gedaan toen uh, ABN AMRO en Fortis in de problemen kwamen, die heeft gezet, de enige manier om hier... Dit probleem keihard de kop in te drukken. Dat is ja, het is een soort pokerspel geweest. Dat zal hij waarschijnlijk ook wel toegeven. Dat is met heel veel geld erin gaan en zeggen. Wat er ook gebeurt, wij gaan dit regelen. Ja. En het is ook geregeld. Kijk, dat was toen iets wat kon je concreet regelen. Die, de mm. ABN allemaal Fortis is genationaliseerd. En dat heeft hij, ik moet eerlijk zeggen, ook achteraf, als ik de details nu hoor, dat heeft hij fantastisch goed ja. gedaan. Een hele scherpe analyse. En die heeft op een gegeven moment ook gezegd, ja, het is ondemocratisch. Ondemocr ik doe dat in mijn eentje. Ik leg ook nu niet vooraf verantwoording af. Dat kon ik niet. nee, nee oké. Okay. Maar Compliment. blijft het ook wel weer dan de discussie dat je dus landen die er een potje van hebben gemaakt gaat helpen. Maar goed, maar daar, gaan niet, daar gaan we niet de hele discussie weer over. Nee, dat is het ook niet. Maar dit probleem, je zult ook zien dat het dit weekend, of de, nu deze zog de top. En het moet nu opgelost worden. En het is de enige kans. En de, de euro staat een klappen. Mm. Als je successief voor. Kijk, dat is ook. Eén ander ding wat ontzettend belangrijk is, en daar verbaas ik mij nog steeds over... Europa spreekt met ongeveer dertig verschillende monden. Ja, dat is het. Maar dan kom je weer leiders, op het wantrouwen, op, dat, op het vertrouwen. Jawel, maar als je nou weet dat een, een, een bedrijf wat, een financieel, wat, wat op de beurs zit... Een bedrijf zal nooit een mededeling doen over het financiële reilen en zeilen van de nee. onderneming, zonder dat daar inderdaad een noodzaak voor is en zonder dat dat aan bepaalde regels is onderworpen. Nee. En in Europa roepen alle politici, dan komt hij van Rumper, oh, dat rommelen, of zijn Belgisch, dat rommelen we er even bij, dan zegt Merkel weer, daar Gee, nou, geen sprake van, het wordt goed geregeld of we doen het niet. Maar, maar Merkel die, die komt die mededeling... nou zelf over hoe dat we toch met z'n allen wel heel erg die euro wantrouwen. Ik denk, ja dat is ook niet echt een fijne boodschap om mee te geven. Nee, dat is ook zo, maar uh, men zou in Europa, uh, want al deze, al deze uitspraken, iedere politicus, dan zegt meneer Rutte weer van ja, nee hoor, ik ga, naar, ik ga naar Brussel en we gaan er gezellig over praten, maar Nederland levert niets in. Nou ja, dat zijn de sprookjes, die, die, die, die, ja, daar moet je gewoon niet meer in nee. geloven, dat weet iedereen. Nee. Er wordt ingeleverd of er wordt niks geregeld. Dat is, dat is gewoon de, de keuze die je hebt. En Paul, wij gaan het hierbij laten. Ik wil nog even naar Herman Boersma, die heeft ook, of Herman Boersma, die heeft ook gebeld, maar uh, ja. leuk dat je even belde. Graag gedaan. Oké. Okay. Fijne nacht. Ja. Meneer Boersma. Ja, even, even snel naar René uit Berlijn. Ja. En zijn opmerking met denken aan dat interbellum. De jaren 20, feest, feest, feest, feest. En toen gingen die, die, die, die drukpersen draaien, draaien, draaien, enorme inflatie enzovoort. Hm. Nou, laat dat maar even. Dus ik begrijp mevrouw Merkel wel dat ze, als het dood is voor de draaiende persen, waar geld uitkomt. Maar wat ik, iets, wat ik vreemd vind, is het volgende. In de jaren 70 en 80 ja. kon je geen krant openslaan dag in dag uit... of er gingen de honderden mensen van bedrijf in bedrijf uit. Dag en in dag uit. Dat is nu nog niet het geval, wilt u zeggen? Ja, daarom vind ik iets vreemds aan die zogenaamde crisis die nu aan de gang is. Het valt wel mee? Of wat bedoelt u te zeggen? Nou, dat, ja, dat valt mee. Ik, ik verbaas me daarover. Ik heb in de jaren 70 en 80... Ik kon krant openslaan. Op dat bedrijf ging failliet. En dat bedrijf ging failliet. En dat bedrijf ging failliet. De enige wat ik nu stond, Tom, uh, de 8% van zijn personeel moest ja, ja, Nou, er zijn ja. wel bedrijven waar, waar klappen vallen. Maar misschien denkt u dat het nog gaat komen dan? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik, ik, Daarom vind ik het zo vreemd allemaal. Ik snap het niet. Over die euro. Tien jaar terug deed ik boodschappen voor 100 euro, 100 gulden in de week. Ja? Nu 100 euro. Dus een opslag van 120,37 procent. Dat was de omrekeningsfactor van de gulden naar de, naar, de, naar de euro. euro. Mm -hmm. Ja. Um, nou, mijn eigen, eigen positie. Ik heb vier jaar geen prijscompensatie gehad van uh, pensioenfonds. Ja? Dus. Ik ga naar goedkopere winkels. En dan ben ik goed af. Wat ik heel bijzonder, van, bijzonder vind en heel bizar. Er is een miljonair ver vanavond geopend. En ik hoorde dus dat 128 miljonairs eigenaar zijn van 380 miljard euro. Ja, dus dan kunnen we de crisis heel makkelijk oplossen. Ik Zeg handen toen ik dat hoorde. Maar in die zin kan het antwoord dichtbij liggen. Maar ik weet dat in Amerika is er wel een stroming op gang gebracht... Hè? van de mensen die daar heel veel geld hebben. Die zeggen van, nou, wij kunnen best eens oh, wat een meer paar. gaan bijdragen. Maar een paar. Ja, dat is een klein groepje, maar goed. En die, die naar de hemel willen en die denken... God, zou ik bij Petrus en die zeggen... wat heb je gedaan in de wereld en enzovoort. Ze hebben ja. geld gegeven. Nou, meneer Boersma, ik dank u fijne wel voor het bellen. Tijd. Dag. Dag hoor, fijne nacht nog. Nog even een mailtje van Marianne Wil, die schrijft... Ik merk helemaal niks van de crisis met een grote smiley erachter. En met mij velen niet. Dus ze heeft het met wat vriendinnen besproken... en ze zegt zolang er elke maand inkomen is... en je niet meer uitgeeft, dan dat er binnenkomt, is er dus niets aan de hand. Alleen wat ze wel schrijft van wat ik verkeerd vind... is als de overheid en op allerlei niveaus onzinnige, geld aan onzinnige dingen uitgeeft... en daarvoor de rekening bij de burger legt... met allerlei verhogingen van heffingen. Ja, Daar hebben we natuurlijk steeds minder zeggenschap over. En dat is natuurlijk wel fout. En ze zegt ook, ik vind dat media en journalisten... de mensen geen angst moeten aanpraten. Ze bepalen veel meer dan ze denken dan door hun beïnvloeding. Ze voeden de angst. Jammer is dat. Oh, dat is niet mijn bedoeling geweest. En zeker ook niet van de economie die wij het eerste uur te gast hadden. Maar om een, beeld, om een helder beeld te schetsen van uh, hoe we ervoor staan. En gelukkig hebben we wat bemoedigende woorden het afgelopen uur uh, kunnen krijgen. Dus dat is hartstikke fijn. Ik ga langzaam voor morgen alvast het, uh, het antwoordapparaat, de voicemail, voor Klaas Drupsteen inspreken. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Klaas, met Guilaine. Bij jou is Max Poor te gast. Hij is hoogleraar ontwikkelingsstudies aan het International Institute of Social Studies in Den Haag. Maar ook werkt hij als visiting professor in Barcelona. Ik ben heel erg benieuwd naar het verschil qua werkculturen. Wat kan hij in Spanje bijvoorbeeld wel? Wat nou in Nederland onmogelijk zou zijn? Ik ben erg benieuwd en ik wens jullie een heel fijn gesprek. Nou, we hebben heel veel gesproken over die EU-top. Allemaal ingewikkelde economische materie. Maar je moet het gewoon terugbrengen naar je eigen spaarpotje... en zorgen dat daar nog wat in blijft zitten. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie die we kunnen trekken. En het vertrouwen wat toch iedere keer maar weer terugkomt. Als u het gesprek wat ik het eerste uur heb gehad met Paul de Grauwe... een internationale, of een hoogleraar internationale economie van naam... mag ik in alle bescheidenheid zeggen. Als u dat gesprek nog een keer terug wilt horen... want hij had zeer interessante dingen. Ga dan even naar onze site. Facebook kunt u natuurlijk ook bezoeken, hè? onze Facebookpagina. Daar staat ook een foto van meneer de Gouw in. Dus het is ook nog leuk dat u weet waar uh, al die kennis uh, in zat... in welk hoofd, hoe dat eruit ziet, zo gezegd. Ga zo meteen genieten van Astrid de Jong, hier op Radio 1. En een fijne nacht. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En ik. CRV.